De man van 52, die gisteravond in Zwolle werd doodgeschoten... is waarschijnlijk de leider van een drugsbende. Dat meldt de krant de Stentor. De politie en de advocaat van de man kunnen dat nog niet bevestigen. De omgeving van de schietpartij in Zwolle is afgezet. Ongeveer tien bewoners in de buurt moesten volgens RTV nacht ergens anders doorbrengen. Het is nog niet duidelijk of ze vanavond naar huis kunnen. De vrouw die maandag in Tilburg met haar auto tegen een boom botste... is aan haar verwondingen bezweken...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 Het weer. Vanavond en vannacht kans op dichte mist. Land mogelijk lichte vorst. Morgen eerst zon, later meer bewolking. Maar het blijft droog. En het wordt, net als vandaag, een graad of zes. Dit was het NOS journaal ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In Flevoland, Utrecht en Limburg komt dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kinda like it didn't happen the way that your lips spoke the way you miss so was i don't care It's good as gone uh, I said Like And no boy. Understood See I'm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 En uit Moskou komt een brief Met de prachtigste verhalen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 What to say It's like we're in uncharted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 But it wasn't a match Wrote some songs about Ricky Now I listen and laugh Even almost got married And for Pete I'm so thankful Wish I could say thank you to Malcolm Cause he was an angel One taught me love One taught me patience And one taught me pain Now I'm so amazing to love